Maar ondanks de verscherpte veiligheidsmaatregelen mogen horecazaken en winkels gewoon open zijn. Ook hoeven bewoners hun huis niet uit. Het gedetailleerde draaiboek met maatregelen voor 30 april is volgens de burgemeester over drie weken klaar. Burgemeester Bats van Haren stapt op. Aanleiding is de kritiek op zijn functioneren tijdens de facebook rellen vorig jaar september. Bats vindt dat er te weinig steun is voor zijn aanblijven... onder de inwoners van Haren en in de gemeenteraad. Hij acht zich daarom niet in staat om nog leiding te geven aan de gemeente. Vanaf 1 april stopt hij met zijn werkzaamheden als burgemeester. In Haren zou gisteravond tijdens de raadsvergadering... over de rol van Bats worden gesproken. Nog voordat een gemeenteraadslid een vraag kon stellen... meldde de burgemeester al dat hij ermee stopt. Het weer klaart steeds verder op... maar in de loop van de nacht kan er bij zee een sneeuwbui vallen... Een minimaat tussen min 3 en lokaal min 10 in het Zuidoosten. Is het koud? Overdag wat sneeuwbui, maar ook af en toe zon. En smiddags wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong. Goedenacht, ik ben nog steeds wakker na dinsdag 12 maart 2013. De dag waarop de achtjarige Sanele Masilela in Zuid-Afrika trouwde met een 61-jarige vrouw. Hoe opvallend dit nieuws ook is, we gaan er uh, helemaal niks over hebben in dit programma. Wel gaan we bellen met uh, PvdA-senator Adrie Duivenstein over het debat over de huurverhoging. En we bespreken de eerste dag van het conclaaf in Rome. Dat zometeen, want we beginnen eerst met Jan Hendrik Bats. Want eh, burgemeester Rob Bats, zoals hij normaal door het leven gaat... van Haren, die stapt op. U hoort het net in het nieuws. De Facebook-rellen hebben hem definitief de das omgedaan. Volgens Bats is er als burgemeester volle steun en draagvlak nodig... om leiding te geven aan de enorme uitdaging. En is hij er sinds vorige week woensdag van overtuigd... dat hij dat niet meer kan als burgemeester. Aan de telefoon heb ik Lammy Schuiling van de PvdA-fractie in Haren... en Wil Legemaat van de D66-fractie. Goedenacht dames. Goedenacht. Goedemorgen. Allebei uh, Goedemorgen. Nog, nog steeds wakker na een enerverende uh, uh, avond in de raad, kan ik me zo voorstellen. Mevrouw Schuiling, om met u te beginnen, uh, had u het uh, aanzien komen? Uh, nee, ik had het niet aanzien komen. Maar het is natuurlijk wel iets waar je toch wel even ook aan denkt... Er wordt wel steeds in de media gezegd van, uh, uh, die vindt uh, dat hij moet opstappen en die. En dan komt er wel op een gegeven moment een gedachte bij langs. Maar wat wil de burgemeester zelf? Want, maar ik heb het niet zien aankomen. Uh, want mevrouw Leegmaat, het is echt de burgemeester zelf die opgestapt is. Hè? Het is niet het college of uh, uh, de partijen in Haren die hebben gezegd, wij hebben geen vertrouwen meer in u. En naar wij begrepen al een week geleden, op vorige week woensdag, zodra hij het rapport van de commissie Haren had gelezen. Ja. Was er volgens u nog wel uh, een draagvlak om door te gaan? Had D66 uh, het goed gevonden als hij was blijven zitten? Wij hadden dezelfde uh, opstelling: dat we een aantal kritische vragen hadden in het uh, in de debat, die we heel graag. Naar onze tevredenheid beantwoord zagen. En dan uh, zou er geen reden zijn uh, voor ons om hem. Uh, uh, we hebben ge hadden geen motie van wantrouwen voorbereid. En dat zouden we ook nooit gedaan hebben. En uh, mevrouw Schuiling, dacht de P van der Aard hetzelfde over? Ja, daar dacht de P van der Aard hetzelfde over. Wij hadden ook wat kritische vragen. na het lezen van het rapport. En, uh, maar. Ook geen motie van wantrouwen of iets van uh, uh, de burgemeester zou weg moeten. Absoluut niet. Nee. Um, uh, snapt u waarom hij opgestapt is? Ja, ik snap wel waarom hij opgestapt is. Want wij hadden uh, uh, voor onszelf wel de vraag... als de burgemeester het rapport echt begrepen heeft... en ook begrijpt uh, hoe uh, zeer dat de positie van de burgemeester aantast... en dan gaat het niet om de persoon, maar om het ambt... Uh, dan, uh, dan wordt het wel heel moeilijk om nog uh, geloofwaardig te blijven. En dan doe ik niet zozeer op steun in de gemeenteraad, maar op steun in de samenleving. Zoiets blijft aan je hangen en daar kun je ontzettend veel last van hebben. Maar is het niet gek dat de gemeenteraad, die toch eigenlijk de gemeente moet vertegenwoordigen, wel nog vertrouwen in hem had, maar u zegt dat eigenlijk de buitenwereld dat niet meer had? Ik zeg niet, ja, ik, nou, de buitenwereld... Ik, of de bedoelt mijn, u eigenlijk mijn, meer dat, dat heel Nederland... 50. Ja, ja, opeens had heel maar... Nederland daar een, een mening over natuurlijk. Nou, over wat meneer Bats had. Ja, dat veel op hem af. En ja. er zijn ook met name die moderne media die het niet makkelijker maken. Dat nou, we begrepen, kreeg je ook veel drijfmails en uh, een andere post. En ja, op, op internetfora, als je zag wat er allemaal over hem werd uitgestort. Dat is niet heel makkelijk. En als dat zo blijft, dan uh, ja, maakt dat je werk toch wel op zijn minst heel erg moeilijk. Ja, en um, nu kennen wij uh, burgemeester Bats of nou, ex-burgemeester Bad als, als uh, natuurlijk alleen maar vanwege de rellen in Haren. Wat was hij voor de rest voor burgemeester? Nou, hij was er nog niet zo lang. En, en, en sinds, eigenlijk, sinds hij er was, was er van alles en nog wat aan de hand. Dus uh, ik heb zelf de indruk dat we hem nooit uh, goed hebben leren kennen nog. Want er was altijd, altijd wel wat. Ja. En wat ik uh, daarover wil zeggen is... want natuurlijk heb ik ook nog niet geslapen... want er gebeurt toch ja. heel veel zo'n avond. Dat ik dacht van... Uh, uh, uh, we hebben geen tijd gehad om, om iets op te bouwen... maar dat gaat er toch langzaam aankomen en nu gaat hij weg. Ja. En dat voelt toch ook voor mij, voor ons ook heel raar. Ja. Zo van, uh, ja, onze burgemeester snapt het ook. Dat heeft hij zelf uh, gisteravond ook zelf gezegd... dat er ook zijn ambt... Het burgemeester zijn dat het heel lastig zou zijn na alles wat er gezegd en geschreven is om daarmee door te gaan. Maar wat er gezegd en geschreven is, is toch ook wel voor een deel waar. Hij heeft toch grote fouten, grote inschattingsfouten misschien vooral gemaakt? ja. Ik denk dat het rapport Cohen daar duidelijk over is. Uh, wij hebben daar zelf in de fractie gisteravond over gesproken... en ook gezegd, eigenlijk zat voor ons het probleem niet, niet eens zozeer in de avond zelf... wat er allemaal fout gegaan is, want daar kon je nog een heleboel bij voorstellen. Uiteindelijk was het vooral de politie die niet goed functioneerde. En daar was hij natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Maar uh, ja... Dat is ook een samenspel. Als je nog maar kort ergens bent, dan ken je die politieorganisatie eh, in het noorden ook niet door en door. Nee, hij heeft gewoon dus ook echt pech gehad dat, dat het net in Haren gebeurde natuurlijk. Als het de gemeente verderop was gebeurd, dan had hij er nog gewoon gezeten. Ja, nee heeft Nou ja, dank u wel voor uw toelichting uh, bij de Lammie uh, Schuiling... Sorry, van de PvdA-fractie in Haren en uh, wil Leegemaat van uh, D66. Laten we hopen dat dit het uh, einde is van een roerige tijd... Uh, politiek en uh, maatschappelijk gezien daar in Haren. Nou ben ik helemaal met u eens. Dat hopen wij ook zeker. Ja. Dank u wel. Dank u wel dat u uh, zo diep in de nacht nog even heeft uh, willen reageren op dit nieuws. We spraken natuurlijk over uh, burgemeester Bats... die zijn, uh, zijn aftreden had uh, aangekondigd. En Niet de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer die stond vandaag volop in de schijnwerpers. Minister Stef Blok die verdedigde namelijk in de Senaat zijn aangepaste woonbeleid. De vergadering is pas net afgelopen. Met een nipte meerderheid stemde de Eerste Kamer in. Het was de hele dag spannend in de Senaat... en dat kwam voornamelijk door de inbreng van de Partij van de Arbeid... bij monden van de kersverse senator Adrie Duivstein. En uh, Die is ook nog wakker en heb ik aan de lijn. Goedendag, meneer Duiverstein. Goedenacht. Ja, allereerst uh, van harte gefeliciteerd met uw mede als senator. Was het een bijzonder moment? Uh, de eerste keer speechen is altijd een bijzonder moment, zeker in de Kamer. Dus uh, ik heb ervan genoten. Maar u heeft ook gelijk een uh, pittige en vooral met veel media-aandacht uh, omvangen debat uh, gekozen. Ja, maar dat heb ik natuurlijk zelf niet uitgekozen. Dat kwam toevallig zo uit. En dat is natuurlijk een onderwerp waar ik heel dichtbij sta bij dat hele wonen en de woningmarkt. Uh, en daar ook hele uitgesproken opvattingen over heb. Dus, dat, uh, dus ik heb dat ook aangegeven om dat ook op die manier te formuleren. Ja. Waarbij ik overigens van tevoren gezegd heb dat wij op zichzelf niet tegen het voorstel zijn van de huurverhoging. Maar wel met elkaar graag door willen praten over de effecten van allerlei voorstellen. Ja, want uh, dat, dat is uh, belangrijk voor vandaag. Er is een, een soort woonakkoord gesloten in de Tweede Kamer. Dat moet langs de Eerste Kamer en dat gaat in delen. En het eerste ja. deel is vandaag besproken en die is er dus doorheen gekomen. Ja, en dat, dat, dan, dan praten we over de huurverhoging op zichzelf... Uh, vinden we het redelijk dat, uh, dat er een huurverhoging is... en dat het ook inkomensafhankelijk uh, gemaakt gaat worden. Daar zijn we altijd voorstander van geweest. Uh, de grote vraag is natuurlijk, wat doe je met het geld wat je ophaalt? Uh, dus wat, wat, uh, gaat, dat, gaat dat terug naar de volkswisvesting? Gaat het geïnvesteerd worden? Of gaat het alleen naar de Rijkskas? En uh, als het dan naar de Rijkskas gaat, heb je dan voldoende garanties... dat er voldoende geld geïnvesteerd wordt in de volkswisvesting. Nou, dat laatste is vooral geproblematiseerd vandaag. vandaag. Ja, u, u noemde dat plan onderdak. Zeg maar de volgende stap uh, betekent dat ook dat er, wat u betreft, nog aan gesleuteld moet worden voordat uh, u en misschien andere P van de senatoren uh, hun fiat aan deze uh, dit kunnen geven. Nou, we willen dat die, investeren, dat die, dat die verhuurdersheffing dat die zo wordt vormgegeven... Dat, dat, dat er gewoon geïnvesteerd kan worden. Uh, en dan hebben we het met name over investeringen in de krimpgebieden... hebben we het over investeringen in de Er is op dit moment in Nederland echt iets dramatisch aan de hand. Er wordt niet of nauwelijks meer geïnvesteerd in de woningmarkt. En dat, uh, dat kunnen we ons niet langer veroorloven. Het is al vanaf 2008 lopen de investeringen terug... En ik, ik, ik denk inderdaad dat bij het regeerakkoord en bij het woonakkoord de focus heel erg ligt op het saneren van de Rijksbegroting en te weinig op het investeren in die woningmarkt. Ja, Maar u zegt er moet echt wat gaan, gaan veranderen, maar zoals het er nu voor staat, eh, wordt dat eh, zeker naar uw mening niet genoeg gedaan. Nee, dat klopt. En dat is ook de reden waarom we, er, waarom we het zo zwaar hebben aangezet. Wat ik zelf heel positief vond, is dat de minister in ieder geval aangaf dat hij bereid is na te denken over hoe je die heffing ook kan gebruiken om investeringen te genereren. En dus dat betekent al dat, je dus, dat, dat, dat het dus niet meer eendimensionaal alleen maar gaat over geld naar de staatskas, maar dat je het wellicht ook op een andere manier kan vormgeven. Mm -hmm. In Groningen is er een voorbeeld op dit moment dat ze zeggen: nou, we willen. 60 miljoen heffing betalen... ...maar dat willen we eigenlijk inguiden ...tegen 200 miljoen uh, uh, investeren... ...en daar krijgt de overheid ook zijn geld. Ja. Nou, dat, zijn, dat, dat is een goede lijn... ...en dat, dat, dat is denk ik heel erg wezenlijk. En, ja, we, hebben, we hebben een politiek akkoord over het wonen... Maar wij willen dat er een maatschappelijk akkoord over het wonen komt. Ja. Maar eh, nogmaals de vraag, want ik heb het antwoord eh, nog niet gehoord. Als deze plannen zo blijven zoals ze nu zijn... kunt u er dan mee leven uiteindelijk toch, ondanks dat u het eh, onderdachte plannen vindt? Of moet er echt wat aan veranderen voordat het wat u betreft... ook nog door de Eerste Kamer goedgekeurd kan worden? Nou, eh, het interessante is dat op dit moment... Eh, we kennen alleen het bedrag, hè? de 1,7 miljard... Uh, en, uh, en de uitwerking kennen we niet of nauwelijks. Dus de, de, de, de, de hele uitwerking, die, die, daar, daar is de minister nog mee bezig. En, de, en die uitwerking kan op een veelvoud van manieren. Nou, en en wat, we, wat we vandaag gedaan hebben, is gewoon in alle scherpte zeggen... ga nadenken over een uitwerking die investeringen garandeert. En, dat, en of dat dan 1,7 miljard is, of 1 miljard, of 2 miljard... dat maakt op zichzelf allemaal niet zo vreselijk veel uit. Het gaat om de garantie dat die investeringen plaatsvinden. Dus nogmaals, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En hmm. dat, dat dus het is niet het is niet eendimensionaal. Je kan nee. niet zeggen als we. Maar als er, er moet dus nog, als ik u goed begrijp, goed over gepraat worden voor en, uh, en achter ja, alle reen. Er zijn ja er zijn nu geen garanties, hmm. voldoende afdoende garanties, dat we een investeringsbeleid uh, ja. vorm krijgen. Ja, ik, is... ik, denk, ik denk dat dat, dat, dat zou moeten. Ja, er is ook veel gepraat over de nieuwe rol van de Eerste Kamer. Uw collega-senator Frank de Grave die zei in een interview met de Volkskrant dat de Eerste Kamer vooral geen hindermacht mocht worden. Heeft u het idee dat de Eerste Kamer vandaag een hindermacht is geweest? Nou, eigenlijk was van tevoren bekend dat, dat de voorstellen het wel zouden halen. Alleen uh, of... Of de, laten we zeggen, de, de andere onderdelen van het Bonakkoord straks voldoende steun zullen krijgen. Dat, dat, ik, ik denk dat dat daar vooral over gegaan is. Nee. Maar wat ik zie, is dat eigenlijk alle fracties gewoon klassiek politiek opereren. En eh, ik heb jaren in de Tweede Kamer gezeten. En, eh, het, is, het, is, het, is, het is. Ja. Ik, ik, ik ben er ook niet zo bang voor dat het een hindermacht macht is. He, zolang, je, zolang je een Eerste Kamer hebt en je vraagt aan die, in dit geval de senatoren, om, om in te stemmen, dan moet je ook verwachten dat je je moet verdedigen. En dat je de, ik bedoel, maar bedoel, als... moet, moet je ook niet groter dan de pauze willen zijn. Het, het, het, het was in ieder geval veel aandacht dat de Eerste Kamer nu gekregen heeft. Ik denk dat dat nog wel vaker gaat gebeuren de komende tijd. Het lijkt mij heel nuttig. <laughs> dank u wel, Adrie Duivstein. Het was een lange dag voor u. Fijn dat we u nog konden bellen. Graag. P. Vandaar, ja. senator. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Ze zitten met z'n 115e in de Sixtijnse kapel. En dan zijn ze aan het stemmen over wie de nieuwe paus gaan worden. Het Conclave is vandaag begonnen. En uh, wij kijken terug op de eerste dag met Leo Feijen, de presentator van het pausjournaal. Dat allemaal zometeen. Eerst nieuwe muziek van David Bowie. En wat is het fijn om dat te kunnen zeggen. Na tien jaar heeft hij weer een nieuw album, The Next Day, uitgebracht. En dit is de nieuwe single Stars Around Ride op Radio 1. Stars are awesome turn at night They're waiting to make their moves from the stars around Het is hem dus. Stars are Out Tonight is de nieuwe single van David Bowie. Hierbij nog steeds wakker. U heeft het vast wel eens ondervonden. U hoort een sirene en ziet in uw spiegels dat er een ambulance, brandweer of politiewagen u wilt passeren. Wat is dan uw reactie en was die wel veilig? VVD-Kamerlid Ton Elias die riep minister Schulz naar de Kamer... omdat 73% van de automobilisten niet weet wat zij precies moeten doen in zo'n situatie. Tegen verslaggever Jesper Stoffeler vertelt Elias dat hij dat percentage veel en veel te hoog vindt.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 Uh, er uh, is nu uh, ook uh, gewerkt met een, uh, een radardetectie, dus de techniek wordt ook ingeschakeld. En uh, die optelsom van maatregelen moet ervoor uh, zorgen dat dit niet kan gebeuren. De ideeën van Johan Houwers om het ganse probleem beter aan te pakken.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 Iedere week loopt hij in Den Haag rond onze verslaggever Jesper Stoffelen. Volgende week gaat hij weer op bezoek bij het vraaguurtje. De 115 kardinalen zijn vandaag hun eerste dag van het conclaaf ingegaan. Ze zijn iets na half zes in de middag begonnen. En toen gingen de deuren van de Sixtijnse kapel dicht. Korte tijd daarna stegen er zwarte pluimen rook op. Vandaag is er dus nog geen nieuwe paus gekozen. Leo Feijen is presentator van het dagelijkse pausjournaal van de RKK. En hij volgt de ontwikkelingen uit het Vaticaan natuurlijk op de voet. Meneer Feijen, nacht goedenacht. Ja, geen witte rook, dus ook nog geen verrassingen vandaag. Geen witte rook. Uh, het zou ook heel sterk zijn geweest als het uh, uh, gisteravond al uh, uh, was gebeurd uh, en um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, er zijn er twee stemmingen geweest en eigenlijk is dat te weinig om een tweederde meerderheid te krijgen. Uh, je moet bedenken, het doen 115 kardinalen mee. Dat betekent dat er 77 stemmen op één en dezelfde persoon moeten zijn uitgebracht. En dan heb je een pauze. Nou, dat duurt eventjes, want er zijn natuurlijk toch verschillende belangen. Er zijn verschillende groepen. En um, het kan uh, best nog wel een dag, misschien wel twee, drie dagen duren voordat het zover is. Ja. Um, wat was dan het grootste nieuws van vandaag? Het grote nieuws van vandaag was eigenlijk dat het begon dat een eeuwenoude traditie uh, uh, uh, uh, weer zichtbaar wordt. Het gebeurt eens in de twintig jaar, uh, de laatste keer was acht jaar... maar de keer daarvoor duurde het meer dan 25 jaar... voordat er een nieuwe paus gekozen werd. En ze gaan dan in processie, trekken ze naar de kapel. Als je ooit in de Sexijns Kapel bent geweest, dat is weergaloos mooi. Dan kijk je naar het laatste oordeel, zoals dat geschilderd is door Michelangelo uh, in de 15e eeuw. En, uh, en daar uh, zitten dan 115 mannen. En die moeten daar net zo lang blijven zitten. Die moeten daar net zo lang blijven zitten. Totdat ze het min of meer eens zijn geworden over een kandidaat die twee derde uh, van de stemmen heeft. Ja, dat is natuurlijk al een fascinerend uh, uh, schouwspel. Het is theater van de bovenste blank. In een wereld die digitaal is, wordt straks uh, de werkelijkheid gecommuniceerd via een ouderwetse schoolsteen. Ja, en ook dat is mooi, weet je. De hele wereld zat gewoon een half uur naar de schoolsteen te kijken. Komt er witte of komt er zwarte rook uit? En dat gaan we morgen weer krijgen ja. om twaalf uur en zo'n beetje om vijf uur à zes uur. Maar het gek is, eigenlijk wist iedereen vandaag toch al dat er, uh, dat er geen witte rook uit zou komen. Maar, en toch gaat nou, iedereen kijken. Ja, omdat, uh, uh, omdat het zo zelden voorkomt dat het alleen nog daarom uh, bijzonder is om, uh, om dit te doen. En tot mijn stomme verbazing, uh, acht jaar geleden uh, uh, gebeurde het ook... En uh, daarvoor hadden mensen 25 jaar moeten wachten. Acht jaar geleden gebeurde het ook. En toen stonden bij de eerste keer dat die rook zou komen... stonden er uh, wel wat mensen, maar uh, was het echt niet druk op het sint nee. Het was uh, uh, gisteravond uh, opmerkelijk druk. Het was min of meer vol het sint uh, Er wordt altijd gezegd, dat uh, er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd... op wie de nieuwe paus wordt, maar ook dat als er gespeculeerd wordt... dat die dan eigenlijk automatisch afvalt. Is dat ook zo? Nou, dat is niet helemaal waar. Want de vorige keer was uh, duidelijk dat uh, Ratzinger uh, een, uh, een hele goede kandidaat was. En die werd het ook. Dus er zijn verschillende belangen. Er zijn verschillende groepen. En de vraag is wanneer die twee groepen of die drie groepen elkaar vinden... Uh, en zeggen van nou, uh, uh, het heeft nu lang genoeg geduurd. We gaan nu maar voor die en die kandidaat. En uh, uh, zo zal het ongeveer gaan. Dat ja. gebeurt in stilte. Hè. Ze zitten daar biddend. Er wordt niet zoveel gezegd. Ze moeten stemmen. Uh, twee keer in de ochtend, twee keer in de middag. Maar dat, dat geloof ik niet. Ze, ze zeggen niet zoveel, maar ze moeten wel stemmen. Het is toch een, een groot gekonkel. Er is van tevoren al gepraat over een van weer worden... Van tevoren is er gepraat. Dat heet het pre ook Van tevoren is er oh. gepraat. Van tevoren hebben ze gesondeerd... van uh, welke mensen zijn uh, misschien wel de beste kandidaat. Aan die mensen is zelfs gevraagd van... stel voor dat ik op je ga stemmen, voel je er ook echt wat voor? Uh -huh. Nou, en zo weten ze denk ik wel een beetje van hoe de verhoudingen liggen. Maar ze hebben vandaag voor het eerst pas echt gehoord... Als er een stemronde is geweest, wordt de stemuitslag voorgelezen. Dus nu weten ze van, oh, die kandidaat, die, van, van wie ik dacht, die zal wel redelijk wat steun hebben. Die heeft niet zoveel steun. Dus ik moet misschien wel naar iemand anders toe. Het is een spannende tijd, zeker voor u en eigenlijk iedereen die de Rooms-Katholieke Kerk een hart doet. Eigenlijk voor iedereen, want het, is toch een soort, het heeft een soort spelshow-achtig idee met die rook. En, uh, ja, dat is uh, natuurlijk is, een hele serieuze zaak. Het is een soort big brother. Ja. Ze zitten met z'n allen in een ruimte, ze mogen er niet uit. Ze wonen zelfs in een hotel uh, wat eraan aan, aan grenst. Ze mogen daar geen communicatiemiddelen gebruiken. Ze zijn afgesloten van de wereld. We weten niet wat daar gebeurt. Ze zitten daar wel met elkaar te eten. Misschien hebben ze dan wel enig contact en enig overleg. Ja. Maar als ze eenmaal in die Siksteinse kapel zitten... onder het laatste oordeel van Michelangelo, dan wordt er gestemd. Die stemming wordt voorgelezen. Dat gaat via de rook naar buiten toe. En dat is het tafereel. En dat is fascinerend. Of je geloven bent of niet. Kerkelijk ja. of niet. Katholiek of niet. Dat is een theater nou, uh, waar... Laat de het... filmregisseur de vingers bij afnemen. Ja, ja, laat het John de Mol niet horen, want de volgende keer er hangt sta dus in zijn ze kapel vol met camera's en dan mogen we het allemaal meekijken. Ik denk dat John de Mol daar <laughs> geen stap uh, uh, uh, <laughs> kan zetten, omdat, nee. uh, omdat in dit theater uh, zeg maar de traditie regeert en niet de opportuniteit. Heel goed, u blijft het uh, dan van gepaste afstand in ieder geval volgen. Leo Feijen, presentator van uh, het Pausjournaal. dank u wel. Ik neem zo goede dag, jongen. Dag. De... De vaste luisteraars van dit programma die weten dat ik hier normaal gesproken altijd met iemand anders zit. Nu zit ik helemaal alleen hier te presenteren. Nou, Annette is voor het Nieuwsminuutje al aangeschoven. Maar we hebben ook altijd, en uh, dat doet me heel erg goed, om ook een beetje gezelschap te houden... een muzikale gast bij ons in de studio. Vandaag Rupert Blackman. Goed dat je er bent. Hallo. Met een klein accent, want je komt uit Engeland. Klein accent, ja. Heel <laughs> klein. Heel klein. Nou ja, ik, we, we, we, we maken dit programma 2,5 jaar. En twee jaar geleden, wisten we allemaal nog, ben je ook langs geweest? En ja. toen konden we bijna geen interview in het uh, Nederlands met jou. Omdat je het Nederlands toen nog veel minder was. Ja. En dat is al een heel stuk beter geworden volgens mij. Kleine ja. stukje beter, ja. <laughs> maar je, je verstaat in ieder geval heel goed. Je verstaat staat bijna alles. Dus uh, je, je moet uitkijken. Je probeert het uh, ook goed te spreken hier. Als er een paar Engelse woorden tussen zitten. Nou, dat uh, zal je vergeven worden. En je komt vooral natuurlijk om muziek te spelen. Ja. Klopt. En je hebt net een nieuwe plaat uit. Dus een goed moment om te komen. Ja, The Lights of Home. Hij is nu uit overal. Overal verschrijkbaar uh -huh. bereikbaar. Wie zei je dat? En uh, ja. Um, en het is de eerste echte plaat. Het zijn kleinere ja, echt, cd's, echte vier, echte vijf album, nummers. Ja, een echte album. Hoeveel nummers? Twaalf. En hoe lang, heb je daar, hoe lang werk je daar aan? Hoe lang ben je bezig met zo'n... Het is echt een project natuurlijk. Nou, een eerste plaat is altijd voor iedereen, elke artiest... misschien een best of ja. van, van, van ooit. Alle, alle Elke liedje dat je ooit hebt, ooit um, Maar um, ja, het was alleen tien dagen in de studio, denk ik. Tien dagen in studio. En dan is alles wat je van tevoren in je hele leven geschreven ja. hebt... daar het beste Bam. van moet dan in tien dagen ja. in één keer erop staan. Ja. En is het gelukt? Ben je tevreden? Of zou je nog weer tien dagen eigenlijk erin willen? Nee, ik, ik, ik gelukt het eigenlijk, denk ik. Ik ben uh, heel blij met hem, ja. Oké, okay, hey goed. Nou wij gaan volgens mij zoveel mogelijk nummers van de nieuwe plaat horen vanavond. Klopt, vannacht, ja. ja, ja. En nou jij mag alvast naar de plek in de studio. Zometeen het eerste nummer, Run Away With Me. Maar eerst worden we bijgepraat over al het nieuws in de nacht. Het nieuwsminuutje. Door Annette Schut. Burgemeester Bats van Haren is net na zijn aftreden al trending op Facebook. Bats heeft nog maar net zijn hielen gelicht, maar op de social media pagina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 In een rot zijn sporen van de elementen zwavel, stikstof, waterstof, zuurstof, fosfor en koolstof gevonden. De bouwstenen van leven op aarde. De ruimtevaartorganisatie laat echter in het midden of daar ook echt iets heeft geleefd. New York wil echt geen grote bekers frisdrank meer. Het stadsbestuur gaat in beroep tegen het besluit van de rechter... om de verkoop van grote bekers frisdrank niet aan banden te leggen. Een aantal frisdrankfabrikanten en horecazaken... was naar de rechter gestapt om het verbod tegen te houden. De rechter gaf hen in eerste instantie gelijk. New Yorkers moesten hun eigen keuzes kunnen maken... en het plan zou oneerlijk zijn voor kleine ondernemers. Maar New York wil nu echt de grote bekers van 473 milliliter... die wil hij verbieden. En tot zover... Het minuutje. Minister Ronald Plasterk... die crost het hele land door om zijn superprovincie te regelen. Zometeen bellen we met de gedeputeerde van Flevoland... om te kijken of hij dat wel zo'n goed idee vindt. Eerst live muziek hier in de studio van Radio 1. Rupert Blackman, dit is Run Away With Me.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 Leave this old town in the dust Get on back to focusing on us Run away with me I missed your little hand in mine We wasted so much time Let's just be Lost profound, bound but free Ooh, I guess it's safe to say you can't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 live in de studio van Radio 1. En we zijn heel erg blij dat hij hier is. Rupert Blackman, Run Away With Me, was zijn eerste nummer. En uh, als hij het niet erg vindt, dan blijft hij nog even zitten tot vier uur... en speelt hij nog minstens drie nummers. Volgens mij wel, hè? Nog drie nummers? Ja, er wordt geknikt. Uh, de Tweede Kamer debatteerde vanavond over een regeling voor asielkinderen... die al lange tijd in Nederland verblijven. Kinderen die eerst geen kans hadden op een verblijfsvergunning... kunnen nu misschien toch in Nederland blijven. De ministerraad nam de regeling vorig jaar al aan... maar vanavond was het de beurt aan de oppositie... om hun licht hierover te laten schijnen. CDA-politicus Eddie van Heijem die was bij het debat aanwezig. Goedenacht, meneer van Heijem. Goedenacht. Ja, heeft u de staatssecretaris Steven kunnen overtuigen van uw argumenten? Nee. Um, kijk, wij waren als CDA er ook wel op gebrand dat er duidelijkheid zou komen... voor uh, de groep kinderen die he al heel lang in Nederland verblijft... en vaak ook uh, ja, helemaal voor Nederlands ingeburgerd is geraakt. Wij hadden er een voorkeur voor om dat uh, per geval te bekijken. Het kabinet, uh, VVD en PvdA hebben ervoor gekozen om dat via pardon uh, te doen. Nou ja, belangrijk is wel dat die... Duidelijkheid waar linksom of rechts rechtsom komt. Maar ik denk wel dat die, dat, pardon, dat, dat, dat zag je vanavond ook, leeft een hele hoop discussies op. Want je moet precies gaan definiëren uh, hoe groot die groep is, aan welke criteria ze moeten voldoen. En ieder criterium dat roept alweer discussie op. Um, wat, wat nog belangrijker was, is dat er behalve zeg maar een um, uh, streep onder het verleden uh, eigenlijk ook een nieuwe regeling nog is bedacht voor alle toekomstige situaties waarin kinderen nog langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, uh, die ook nog weer een recht krijgen om vergunning aanvragen te doen. En ja, met name die nieuwe regeling voor de lange termijn voor de nieuwe gevallen, die vind ik toch niet erg verstandig. Nee, maar u heeft de uh, staatssecretaris Steven niet kunnen overtuigen, zei u net. Is het, kwam hij gewoon naar de Kamer met een idee over hoe die het uh, wilde, hoe het nu op papier staat, en uh, zei hij gewoon overal nee tegen? Ja, nou ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Want uh, VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord hier gewoon een afspraak over gemaakt. Die is vrij gedetailleerd. Nou ja, die is uh, ook door de staatssecretaris nog een keer voorgelezen bijna. Uh, daar is geen millimeter van afgeweken. De PvdA heeft nog geprobeerd om een klein beetje een versoepeling uh, te bewerkstelligen... maar die zat ook weer vrij snel uh, in het hok. Dus ja, aan het eind van de vergadering waren we nog precies waar we aan het begin waren... namelijk de afspraak van het regerakkoord. Ja, maar de rol van de PvdA is dan natuurlijk wel uh, nou ja, vooral heel erg belangrijk... want uh, uh, u zegt net, uh, Teven duwde ze weer terug het hok in... maar uh, Teven heeft ze wel ook nodig om, om een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. Dat is waar, maar um, ja, voor dit soort afspraken geldt dan toch kennelijk... Uh, de afspraak die je maakt in het regeerakkoord, hè, daar wordt onderhandeld. Dan wordt ook zeg maar, de balans opgemaakt, want je wint wat punten en je verliest wat punten. Nou, dit was duidelijk een winstpunt voor de PvdA uh, en een verliespunt voor de VVD. want De VVD wilde eigenlijk nooit een, een pardonregeling. Uh, maar ze hadden wel precies afgesproken waaraan die ja. pardonregeling uh, moest voldoen. Daar wijk ik ook van millimeter vanaf. Ja, u zegt het is een winpunt voor de PvdA, maar uh, ze hebben vandaag nog geprobeerd er nog een grote ja, winpunt ja, van, dat van dat te stoppen. Dat begreep ik dus ook niet helemaal, want ze hadden van tevoren kunnen nagaan dat, dat daar natuurlijk nooit ruimte voor zou kunnen ontstaan. Omdat de dingen die je in het regeerakkoord afspreekt, ja, daar staat je handtekening onder. Als je ja. daarop gaat terug ja, dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen met je coalitiepartij. Of dat je daar een enorme rekening voor gaat betalen. Dus ik vond dat niet zo'n hele handige nee. zet. Maar u dus van de inhoud ook. Ja, u, u zit er namelijk namens het CDA. Heeft u er vandaag nog wel het idee gehad... misschien dat ik met de PvdA toch nog... ook nog via de PvdA mijn eigen punten doorheen uh, zou kunnen duwen? De, uh, met u viel misschien wel te praten. Nou, uh, ja, met de PVA of met de VVD, hè, soms, uh, soms probeert uh, langs de ene weg en soms ja. langs de andere. Maar op dit onderdeel, in alle eerlijkheid, nee. Dit, dit, dit, hier hielden ze elkaar zo uh, in een wurggreep uh, dat alle moties die vanavond zijn ingediend, er zijn alleen maar, uh, ik denk een stuk of, moet ik even nadenken, 13 of 14 moties ingediend, die gaan het allemaal niet redden. Uh, en, en dat heeft, ja, nogmaals, als hele eenvoudige reden. De afspraak staat, we willen geen politiek gedoe, geen uh, versoepelingen meer, ook geen uh, strengere uh, regels. Dit is de afspraak en daar houdt men elkaar dan ook aan. Elkaar. Ja. Uh, um, uh, of je het nou eens bent met deze regeling of niet, uh, is het nu wel uiteindelijk een periode waarin heel veel van deze asielkinderen heel lang hebben moeten wachten op het antwoord. En dat er nu wel meer duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren met hun situatie? Ja, dat is, dat is wel de winst, uh, ook van de afspraak zelf. Uh, op zichzelf is er natuurlijk meer duidelijkheid gekomen voor uh, ja, kinderen die hier al heel lang blijven. Um, dat is niet altijd goed nieuws, want de, de, de criteria zijn natuurlijk ook uh, in een aantal opzichten vrij streng. Dus je weet ook uh, dat je, waar je niet aan toe bent, hè? ook als je het misschien wel op had, had gehoopt. Um, waar ik me alleen nog zorgen over maak, is eigenlijk het punt waar ik, waar ik ook mee, mee begon, is dat er ook voor nieuwe situaties toch weer nieuwe regels en nieuwe procedures zijn bedacht. En mijn angst is toch dat daar weer een hele hoop nieuwe procedures en een hele hoop nieuwe ja, discussies gaan, uh, gaan ontstaan. Uh, want de regeling geldt nu voor kinderen die uh, langer dan vijf jaar zijn. Maar stel dat je hier uh, nou geen vijf jaar bent, maar vier jaar. En je weet dat je over één jaar, als je hier ook vijf jaar bent... dat je dan op grond van de nieuwe regeling alsnog... Uh, weer een vergunningaanvraag kan indienen... dan denk ik toch, dan verwacht ik toch... dat uh, uh, die mensen hier niet de conclusie zullen verbinden... we gaan vertrekken, maar dat ze dat jaar nog zullen gaan afwachten. En dat er ja, dus eigenlijk toch ook een soort premie... op het negeren van je vertrekplicht uh, ontstaat. En daar maak ik me wel zorgen over. En uh, u denkt eigenlijk ook, als ik u begrepen heb... dat uh, staatssecretaris Steven zich daar ook zorgen over maakt... maar dat ze dit punt gewoon hebben moeten weggeven in de onderhandeling. Dat klopt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit... Uh, ik, ik vind dit geen verstandige maatregel. Dat is gewoon als je na 10, 11 jaar uitvoering van de vreemdelingenwet kijkt, dan kun je daarvan leren dat dit soort regelingen, of dat nou de drie jaren regeling is die we in het verleden hadden, of de witte illegale regelingen, maar dat die ja, toch een soort ja, zelfstandig argument gaan worden in de overwegingen van uh, mensen om hun verblijf te rekken. Hoe vervelend dat ook is, maar dat is gewoon de, de, de realiteit waar je mee te maken hebt. En ik, ik denk ook eigenlijk dat er op termijn, dat is een regeling, uh, ja, dat, dat, dat daarop teruggekomen gaat worden. Maar dat dit nu een keer de politieke afspraak was en dat ook de staatssecretaris dat maar heeft laten lopen. Het uh, is uh, helemaal duidelijk. CDA Tweede Kamerlid Eddie van Heijm, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. En uh, zo net uh, had ik u een uh, gesprek beloofd over de superprovincie. Uh, Mark Witteman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, die is er heel erg tegen. Maar uh, ja, het is toch heel erg laat. En hij neemt op dit moment zijn telefoon niet op. Geen enkel probleem, want uh, wij hebben altijd iets achter de hand. Zometeen gaan we het namelijk hebben over de studentenplannen. Er komt namelijk een bindend studieadvies, ook voor het tweede en derde jaar als het aan de minister ligt. Daar gaan we het uh, zometeen over hebben. Eerst muziek op Radio 1. Caro Emerald, ze stond gisteren in de Royal Albert in Londen, en dat is me toch een grote zaal. Maar ze gaf aan: ik ben niet zenuwachtig daarvoor. Dat vind ik toch heel erg knap. Dit is de nieuwe single van Caro Emerald op Radio 1. Dit is Tangled Up. With all the money in the world. You could never buy this girl quite enough.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 Mine. And get me waking up. Veel mensen in Nederland die heel erg uitkeken naar de nieuwe plaat van Caro Emerald. En uh, die is gekomen. Dit is in ieder geval de eerste single Tangled Up op Radio 1. En bij mij aangeschoven in de studio. En dat vind ik wel gezellig. Want ik zit hier toch best wel eenzaam vandaag zonder uh, Diedrik of anderen. Annette Schut, je komt maar heel even. Want je hebt alles op televisie gekeken en een overzicht ervan gemaakt. Ja, de dinsdag tv-avond. Mijn nee. favoriet. Ja, ik val meteen maar met de deur in huis. Want vorige week dachten we nog dat Barbie ging scheiden. Ja. Maar... Smanda die werd al gelijk helemaal gilend gek, want die zag de buitenkant en die was toen al enthousiast. Ja, ze was helemaal enthousiast, maar niet over haar man. Oh leuk, oh mijn, oh ja. Yeah. Maar waar gaat dit nou over? Wacht even, ik heb sleutel. Ze gaan dus verhuizen. Oh. Ze zijn weer helemaal happy. Ja, zo happy zelfs dat Barbie weer even naar de plastic chirurg wil. Oh, Een pornopoesje vind ik ook erbij. Ja. Een, por een pornopoesje, u hoort het goed. Naast die grotere borsten wil ze dus ook dat. En als u niet weet wat dat is, nou, dat is helemaal niet gek, want ook Barbie's man, Michael, weet dat niet. Pornopoes? Ja, zo'n pornopoes wil ik hebben. Ah, ja, jongens, ga ja, je uit, man, je pornopoes. We hebben toch, ja, hebben toch een hond? Ze hebben toch een hond? Nou ja, zo is het ook maar net. <lacht> maar uh, behalve Barbie was er eigenlijk niet zoveel meer op televisie, namelijk niks. En dan denkt u niks.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 Stil, saai hè, maar het idee is wel sympathiek. En er was één geluid te horen. Ja, de echte milieuvriend herkent het natuurlijk meteen. Ben jij dat? Uh, dat, uh, dat is zo'n knijpkat. Ja, precies. Het geluid van een knijpkat. De milieuvriendelijke zaklamp die de pot mosterd die de man dus maakt, doet oplichten. En waar de monster te koop is, ja, dat is dan natuurlijk wel weer even in beeld. Oké, okay, nou dankjewel Annette. En uh, volgend uur dan uh, horen we meer belevenissen uit de televisie Absoluut. Minister Ronald Plasterk, die cross deze week langs alle provincies om te spreken over zijn fusieplannen, zoals hij vandaag in Utrecht. En dat volgens de plannen zou moeten samengaan met Noord-Holland en Flevoland om zo een superprovincie te vormen. Maar niet iedereen is blij met de plannen. Mark Witteman bijvoorbeeld, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Meneer Witteman, nacht. Goedenacht. Dat klinkt toch goed, een superprovincie. Daar wil je toch onderdeel van uitmaken? Nou, dat is of je dat echt wil, uh, wij zijn in Flevoland uh, op zich heel tevreden met de manier waarop het nu werkt. En uh, wij willen natuurlijk meewerken aan plannen om het beter te maken. Maar dit plan, daar begrijpen we eigenlijk niet goed van welke problemen nou mee opgelost worden. Ja, er moet ontzettend bezuinigd uh, worden. En een van de, de maatregelen om dat te doen, denkt in ieder geval minister Plasterk, is uh, zoveel mogelijk uh, bestuurlijke organen bij elkaar brengen in zo'n superprovincie. Uh, U denkt dat het niet gaat werken? Nee, en dat weten we ook wel een beetje uit de praktijk, want we kennen natuurlijk de gemeentelijke herindelingen. En daar zie je dat het in de praktijk vaak helemaal geen geld oplevert. Dus als je dat argument van bezuiniging gebruikt, dan kunnen we op andere manieren die bezuinigingen beter voor elkaar krijgen dan met zo'n hele kostbare reorganisatie van drie provincies. Ja, wat is er eigenlijk al bekend over het plan van minister Plassak? Heeft hij al helemaal uitgedacht hoe dat dan zou moeten gaan? Nee, nou wat bekend is, is dat hij de drie provincies wil samenvoegen. En hij is op het ogenblik in een procedure waarbij hij uh, zeg maar in 2015 voor elkaar wil hebben dat er dan ook echt één provincie komt. Uh, en ja, de, voordat dat zover is, zal uh, de, de Eerste en Tweede Kamer erover moeten praten. Hij moet een wetsvoorstel maken ja. en hij is zoals je net zelf zegt uh, druk in de wereld op het ogenblik om in de drie provincies zijn verhaal uit te leggen. Ja, dat, dat gaat volgens mij nog niet helemaal van een leien dakje. Nee, we, we hebben een beetje het gevoel dat hij toch elke keer hetzelfde verhaal uh, komt vertellen. En uh, op het moment dat we dan met goede uh, argumenten komen dat het ook anders zou kunnen... of dat hij misschien wat zorgvuldiger zou kunnen, dan zie je dat dat niet veel uitmaakt. Hij heeft zijn eigen verhaal. klaar. wil binnen dit twee jaar die superprovincie er hebben. En uh, ja, we hebben niet het gevoel dat hij echt luistert naar... Uh, argumenten die van onze kant worden gebruikt, dat het ook op een andere manier zou kunnen. Nee. En het, is natuurlijk, het zou sympathiek van hem zijn als hij zou luisteren, maar uh, als hij echt wil, is er dan iets dat u eraan kan doen of kan de minister Plasterk gewoon als minister dit uitroepen en uh, heeft u het maar uit te voeren? Nee, dat kan hij niet zomaar. Hij zal uh, de Eerste en Tweede Kamer moeten overtuigen. Ervan maar die maar moet, hij, uh, moet hij bijvoorbeeld ook op provinciaal niveau bij u nog langs? Kunt u ja, zelf hij... nog wat doen om het af te stemmen? Ja, er is een procedure in de wet die, die precies voorschrijft hoe je zo'n samenvoeging moet doen. En daar is die inmiddels mee begonnen. En in het kader van die procedure moet hij wel heel goed luisteren naar... De argumenten die we hebben en de alternatieven die wij eh, noemen, die moet hij wel onderzoeken voordat hij een wet in elkaar kan zetten en daarmee naar de Eerste en Tweede Kamer kan gaan. Maar uiteindelijk wordt daar wel de beslissing genomen. Dus het is niet zo dat wij in de provincie meebeslissen of dit plan wel of niet doorgaat. Nee. Uh, uiteindelijk, U verdedigt natuurlijk vooral de belangen van Flevoland. Uh, ja. Heeft u enig idee wat de rol zou zijn van Flevoland als deze superprovincie er zou komen? Wat voor negatieve dingen komen er dan uw kant op? Kijk, wat, wat wij zien is dat de, de 400.000 mensen die nu in Flevoland wonen... kiezen hun eigen bestuur, hun eigen volksvertegenwoordiging zou je kunnen zeggen. En eh, dat zijn ook allemaal mensen die in datzelfde gebied wonen. In die nieuwe superprovincie eh, wordt er een bestuur gekozen voor een gebied wat veel groter is. En Flevoland maakt qua inwoners daar maar zo'n 10% van uit. Dus in dat nieuwe bestuur komt ook maar, zeg maar een heel klein deel mensen uit Flevoland... En dat nieuwe bestuur zal dus beslissingen nemen die anders zijn dan, uh, dan in de huidige situatie. En ja. Nou ja, de, de, daar, uh, bet, dat betekent dat die inwoners uh, uh, zeg maar ook minder geluisterd worden naar belangen die er zijn. Ja, U bent bang dat u bij uh, Noord-Holland en Utrecht echt onder gaat sneeuwen dan? Ja, omdat, omdat je toch een gebied bent waar relatief weinig mensen wonen, maar veel ruimte is, eh, bestaat de kans dat problemen uit de andere provincies, vooral in Flevoland, opgelost gaan worden. Ja. Het, het handigste zou natuurlijk zijn als, eh, eh, vooral voor u, Ronald Plasterk uiteindelijk nog een, een soort eh, lampje boven zijn hoofd krijgt en denkt ik ga dit toch niet uitvoeren, maar denkt, denkt u dat eh, hij zover te krijgen is? Ja, dat weet ik niet. Als je op het ogenblik kijkt wie, uh, wie er eigenlijk wel warm loopt voor dit plan, dan hoor je steeds minder mensen die dit een goed plan vinden. Ja. En ik denk dat Ronald Plasterk ook gewoon een verstandige minister is die op een gegeven moment kijkt van ja, als ik zoiets ga doen, dan moet er wel draagvlak zijn. Want zonder draagvlak moet je zo'n herindeling indeling niet maar, doen, dan levert dat alleen maar problemen met op. Met de VVD en PvdA in de Tweede Kamer is er in principe genoeg draagvlak om het er doorheen te krijgen. Ja wel ziet is dat eigenlijk de VVD de partij is die dit belangrijk vond. Die hebben dat ingebracht. en Het regeerakkoord is voor ons gekomen waardoor de Partij van de Arbeid het ook steunt. Maar bijvoorbeeld in de Eerste Kamer. Eh, ja, die hebben niet zoveel met dat regeerakkoord. Die willen zelf die afweging maken. En die kijken wel erg hoe, hoe, hoe zorgvuldig is de procedure verlopen. Is er goed geluisterd naar mensen. En op het moment dat dan blijkt dat dat niet het geval is. Dan zou dat daar wel eens een probleem kunnen opleveren voor Plasterk. En dan eh, bent u waarschijnlijk samen met uw collega's uit andere provincies... Als eerste om daar de minister op te wijzen. Dank ja. u wel, Mark Witteman, gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Oh, Oké, okay. graag gedaan. Bij mij in de studio Rupert Blackman. U hoorde hem zo net al het eerste nummer spelen. Nou, dan is het logisch dat je daarna je tweede nummer speelt. Dit is Don't Be a Stranger.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 For this day, just know that I am yours. Grant me one favor: don't be a stranger. Van zijn album The, Light, The Lights of Home, Rupert Blackman. Don't be a stranger. En uh, ook in het volgende uur dan uh, is er natuurlijk meer Rupert Blackman. Hier bij mij in de studio nog steeds wakker. Radio 1. Daar luistert u naar. En we gaan het vandaag hebben over, of nu hebben, over de plannen rondom het studeren. Er moet namelijk een bindend studieadvies komen in het tweede en derde jaar. En daarmee zou je dus ook nog van school gestuurd kunnen worden als je eigenlijk al behoorlijk lang bezig bent met je studie. Jan van het Westende, die is spreker van de Landelijke Kamer van de Verenigingen: De belangenbehartiger van Studentenverenigingen. Jan, goede nacht. Ja, Wat vind je van als het bindend studieadvies zo wordt uitgebreid? Uh, wij vinden dit een, uh, een slecht idee. We staan er als uh, studentenvereniging natuurlijk voor... dat studenten zich naast de studie uh, zo breed mogelijk ontwikkelen. Door het doen van uh, besturen binnen de studentenverenigingen... maar ook commissies. Uh, door dit soort maatregelen zullen zij zich alleen maar gaan uh, beleggen op het studeren. En zal dit soort... Uh, Ervaring buiten de studie niet meer mogelijk worden. Ja, maar studenten zijn toch studenten, en er zijn toch heel veel mensen die hoe dan ook gewoon bij een, een goede studentenvereniging willen aansluiten? ik ja, zeker. het aansluiten wel, maar. Um, als, er alleen, als er ieder jaar een hoeveelheid punten gehaald moet worden. Uh, en als dat niet het geval is, dat de student dan verwijderd wordt van de opleiding. dan uh, zal iedere student zo snel mogelijk af willen studeren hij zal daarnaast heus nog wel uh, lid worden bij de studentenvereniging... maar ze niet meer ontplooien door, door middel van die commissies. En dat is een kwalijke zaak. Ja, um, het, het, het is natuurlijk wel zo dat de redenatie is dat er studenten zijn... die veel te lang over hun studie doen. En uh, dit is een manier om uh, dat, uh, dat aan te pakken. Zoveel mogelijk studenten die niet gemotiveerd zijn er toch uit te werken. Ja. Uh, dat was de langstudieboete ook. Die is uiteindelijk uh, ook niet doorgegaan. Daarnaast zijn er zoveel meer plannen van het ministerie en, uh, en de Tweede Kamer, zoals uh, het leenstelsel wat, uh, wat uh, besproken wordt, uh, waardoor studenten ook harder gaan studeren. We zien ook al dat de studierendementen de laatste jaren al echt een stuk uh, echt stijgen. Ook binnen de studentenverenigingen zien we dat. Uh, Eigenlijk alles, iedere studentenvereniging wel een op een bepaalde manier studie ondersteunt. De studenten zijn zich heel erg bewust van het tempo. Uh, maar nu wordt ze gewoon een stuk vrijheid ontnomen. En dat lijkt me niet de bedoeling, de bedoeling van een studie op universiteit of hogeschool. Volgens jullie is dit de oplossing voor een probleem dat eigenlijk al uh, zichzelf aan het oplossen is? De studenten worden al veel actiever en uh, beter in het uh, snel afronden van hun studie. Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, is het uh, nog een actie die jullie uh, kunnen en willen gaan ondernemen hiertegen? Uh, dat weet ik nog niet. Ik moet eerst eens uh, zien hoe dit behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. Nee. En of hier uh, het draagvlak voor is. Nou, jullie zijn in ieder geval niet voor. En uh, als het uh, puntje bij paaltje komt, dan uh, gaan jullie ongetwijfeld uh, uiteindelijk de barricade op. Dankjewel Jan van het Westende, de, van de Landelijke Kamer van de Verenigingen. Oftewel het overkoepelende orgaan van wel. Uh, studentenvereniging. Dankjewel. Dankjewel. En daarmee komen we aan het eind van het eerste uur van Nog Steeds Wakker. Maar blijf vooral luisteren, want zometeen gaan we het hebben over de porno-industrie. We kunnen bellen met Kim Holland en het fantastische verhaal... van een Nederlandse voetballer die nu in Libië technisch directeur is. Hij heeft een assistentcoach, die is een verzetsleider geweest. Nou, dat is alleen al genoeg reden om wakker te blijven. Blijf dus lekker luisteren naar Radio 1. Nog Steeds Wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.